Zoek ik er een andere keer nog wel eens naar? Binnen? Hey, dame! Ben je op zoek naar een jongen? Eh, uh, nee, dan moet je bij de heer Flywheel zijn. Ogenblikje, ja. Dat is toevallig mijn borstje dat daar op die deur hangt. Ik zoek een jongen voor me te werken. Hey, knul, doe jij een baan? Ja, licht, hij, hey. waarom denk je dat ik alles hier binnenkom?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 Ik me rot schamen. Oké, okay, jongen, dan ben je met deze ontslagen. Daar is de deur. Ja, precies, thuis. En als ik het dicht zwijf, dan klinkt dat zo. Hey, nee. baas. Ben je er nou nog steeds? Ik dacht dat jij... Uh... Ik heb nog geen nieuwe bank gevonden, baas. Oh, waarom probeer je het niet bij die bank, zeg? Een Paar huizen verder.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 Ik wissel voor mij dan even dit briefje van negen dollar. Je begint te malen, baas. Te er bestaan er nog geen briefjes van negen. Oh nee, nee. Het is toevallig een heel officieel briefje, hoor. Want het gasbedrijf hier staat? Dus kijk maar. Negen dollar. Of ze komen het gas afsnijden. Nou, laat me zitten, baas. Ik denk dat ik gewoon probeer hem zelf een nieuw baantje te vinden. Geef me de krant maar eens. Kijk eens aan. Weet je wat hier staat, baas? je nou, hoe kan je nou zo een baantje vinden? Je kijkt onder de rubriek verloren voorwerpen. Dat is toch prima, hè? iemand heeft misschien een baan verloren en dan lees ik dat en dan ga ik zoeken. Het belachelijk, jongen. maar geef je die krant. Hier. Oh, kijk eens. Gevraagd waakhond. Dat lijkt me nou wat voor jou zeg, hè? Na korte inwerkperiode moet je toch in, in staat zijn alles te doen wat een hond kan. Ja, baas, dat baantje neem ik. Ja, maar een momentje, wat, wat. Wie bij helemaal zeg.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 Beloning 500 dollar. Meneer Flywheel, ik heb hier nog steeds die man aan de telefoon. Wachten laat, stiekem laten wachten. Ravelli, heb je dat gehoord? 500 dollar, beloning. Meneer Flywheel, die meneer aan de telefoon begint ongeduldig te worden. Hij zegt dat hij dringend een advocaat nodig heeft. Een advocaat, hang daar gelijk maar op, zeg. Vanaf vandaag zijn we holde meppers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 Oh, jammer dat hij geknapt is. Ja, maar heel vriendelijk van u. Als u het niet erg vindt, rook ik hem vanavond op na het eten. Nee, nee, nee, nee, rook hem nou op, joh. En, en je lust vanavond je eten niet meer, spaart een hoop geld uit. <lacht> meneer Flywheel, er wordt aan de deur gekrapt. Oh, nou, zijn rare plaats, Miss Timpel. Laat me binnen. Dan kan die mij krabben waar het jeukt op mijn rug namelijk. O, o, o, o, rustig. Rustig, hè? Ah, goed zo. Nou, vlieg hè? Nou, nou, baas, kijk eens. 500 dollars. Nou, ja, Bij deze ben je weer een medienst, kerel. Waar is het geld? Nee, ik heb het geld nog niet. Ik heb foe gevonden... Maar als wij hem nou naar zijn baasje terugbrengen... dan krijgen wij die 500 dollar, hè? <tie> ah, zie je, baas, hoe was een zo de spits als je zijn naam noemt? Oh, waarom kijkt die hond zo gemeen naar me? Ja, hoe zou u kijken als ze u foe noemde? Blijf het een schande vinden. Alweer een hond in dit gebouw. Dat zijn er door alles bij elkaar. Al 13. Dertien. dertien honden in mijn kantoor. Dat is het ongeluksgetal. Ravelli, verlaat onmiddellijk dit pandje. Maar baas, dat is toch niet eerlijk. Nou vind ik die hond. We gaan samen de beloning op ja, Ik weet het nog zo net niet hoor Ravelli. Die dame zei in de advertentie dat... Dat de hondje bruin is. Ah, dat mens kent de eigen hond niet baas. Iedereen kan toch zien dat het beest zwart is. Hou oh, oh, oh, oh, oh, oh. die hond maar. Oh. Hij bijt het... me. Oh, oh, oh. Hij, bleek... hij, hij bijt oh, me. Oh, hij hij hij oh, oh, oh, oh. Wat is dat voor een stomme hond? Oh, oh. Hij is van de op. Zeg, maar, weetien, kent u nou dat spreekwoord niet? Dat last van de honden niet mogen bijten. Oh. Ik zag het meteen, die hond is vals. Ach, wel nee, die hond is niet vals. Die hond heeft alleen maar honger, hè? <hie> <hie> Hou, dat kalm van me af! Dat is toch geen kalm van hier! Je ziet toch meteen dat dit een raszuivere Friese oh. staan dat Pikkenees is? Raszuivere? Raszuivere, meneer, dit is een vieze bastard. Vieze bastaard? Man, dat is juist heerlijk. Ik doe overal bastaard in. In mijn yoghurt, mijn spaghetti en een zak gekookt ijsje lekker. Oh, oh, oh, oh, oh jezus, daar heb ik niet ergens weer. Oh, oh. En, en hij staat nog stijf van de vrouw, joh. Alle, allemaal rustig aan, hoor. Eens blootje meer of minder zal hem echt geen kwaad doen. Oh, oh, oh dan gaan ze weer. Oh, dat geblap ik er gek van. Die honden moeten dit pand uit, al moet ik ze persoonlijk stuk voor stuk wegdragen. Luister, leermaker. Ik, ik, ik doe je voorstel, hè. Je, je mag ze allemaal hebben, inclusief foe-foe. Voor foe. 500$. dollar. Ja, en die foe-foe, dat wordt uw lievelingshond. Let maar op. Zal hem speciaal voor u nog een paar kunstjes leren ook? hond, hey, je kunt een hond toch niks leren? Ze zijn er zelf meer mee dan die hond, natuurlijk. Hè. Nou, moet u eens goed naar mij luisteren, meneer Frank. Ja, ja, ja, ik weet precies wat u zeggen wil. U bent bang dat deze hond geen stamboom heeft. Nou, <tie> toevallig weet ik het zeer betrouwbare hond... dat deze hond uit een heel wat betere familie stamt dan uzelf. Het is nog sterker.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 Om, ...om een paar miserige witte stipjes op die hond te kalken... Dan, ...dan verdienen we die beloning ook niet. Voor het onmiddellijk ergens sperf vandaan halen. Hé, hey baas. Ik voel er niks voor om helemaal naar mevrouw eens huis te lopen. Mijn schoenen doen zozeer. Oh, nou, die, die van mij zitten heerlijk, hoor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 Hé, hey, heren, geen beest op de tram, hè? dat ken ik. niet. Kan niet, moet je eens opletten. Hé, hey, hoef 1, Eén, twee, drie. Hup, Zie je dat dit kan? <laughs> en <Die> foe <foes, laughs> hebben wij nog niet eens geholpen. Honderd verboden. Je ziet dat bordje daar toch al hangen. Ik wel, maar deze hond kan nog steeds niet wezen. Nee, nee, nee, maar jij toch wel? Meneer, het komt de deur met vleierijen, maar je niks. Nou, eens, als je het lef hebt hè, om één hand uit te steken naar die hond... Daar nou, Maar, maar, maar wat dan, mannetje? Nou, dan zullen we de hond weer helemaal opnieuw moeten wassen. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. Hou je hond tegen hem, mag niet naar binnen. Oké, okay, ik pak hem wel even. Helemaal niet, helemaal niet. Jij gaat pas naar binnen als ik eerst voor je plaatskaartje betaald heb. Hé, hey, ik vertrouw jou voor geen stuipen, weet je. M meneer, ik protesteer. Mijn assistent is een door en door eerlijk mens, heus. Vijf jaar lang heeft hij het gemeentelijke badhuis gewerkt. En nog nooit heeft hij daar een bad genomen. Kom kan allemaal wel zijn, maar hè. Nou, hier is je klein geld, hè, alsjeblieft. Kleindenkende man. Ja, ja, ja, ja, ja. en die andere piegelband. Betaalt u daar ook voor? Betalen voor hem? Meneer, al kon ik hem gratis krijgen, dan zou het antwoord nog nee zijn. Vluchtbaas, laten we nou naar binnen gaan, anders gaat die dikke mevrouw op onze plaats oh, zitten. Oh ja, eerst betalen jij. Betalen? hè? Mijn paas heeft er net voor me betaald. Oh ja? Oh ja, nou er zijn toevallig twaalf mensen in deze trein En ik heb maar elf kaartjes verkocht. Ra, ah, ra, ra, hoe, hoe kent dat? Misschien heb je zelf vergeten te betalen. Maar blijf maar geld bij neus. Oké, okay, oké. Okay. Kom aan. Hier heb jij een kwartje. En nou, laat het verschil maar zitten. Een kwartje.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 De eerste de volgende halte is Braakstraat. Dat was een was. Kom op, we gaan eruit. Ja, gauw, hè. En vergeet je schoothondje niet. Maar ons zo genoeg, hoor, conducteur. Hé, hey, als u hier nou half uur kan blijven staan, dan rijden we straks met plezier weer met u terug. Ach, vent, stort in elkaar. Nou, zeg hier is het, dit hoekhuis. 87 Braakstraat. Ja, Jij je huisje natuurlijk, hè? Goed voetje. Nou, waar ben ik wel aan? Wat kan ik van de heren doen? U bent mevrouw Dalloway? Jazeker. Nou, laat die 500 flappen erbij even komen, mevrouwtje. 500 flappen? Dollar, beloning. U staat op het punt uw kleine foefoetje terug te krijgen. Maar waar heeft u het toch over? Die hond is helemaal niet mijn foefoetje. Mijn foefoetje was vanmorgen al terecht. Ah, daar heb je hem net. Kom maar hier hoor, schattenbouw. Niet te ver van de mama vandaan. Ja, maar ziet de mama dat niet dat ze helemaal bedrogen is, mevrouwtje? <lacht> eh, dit wormel is een indringer, een fraudeur. Een wolf in Oh, ja? Ja. <laughs> en kijk dan is naar die hond van u. Dat beest zit helemaal onder de verf. Uw gezicht zit ook helemaal onder de verf. <laughs> maar u ziet er van de helft nog niet zo goed uit als die hond. Ja nee, niet overdrijven, de Mevrouw ziet er niet zo goed uit als onze hond. Maar op zich mag ze de best wezen. Voor een vrouw. Nou worden we toch aan mijn eigen door nog beledigd ook. Mevrouw, als u nou een solide advies...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 U, u, u ellendeling. Ik, ik, ik wil u nooit meer zien. Ik heb hier schoon genoeg van. Hier, nou is spoed voor jou nog helemaal van streek. Oh, oh, oepsie Voet, voet, ja. Kom maar, ga bij de mama, hoor. is dat nou weer voor een taalbaas? Oh, let maar eens op, Rafferli, hè? En nou gaat Oepsie Doepsie de mamaatje toch niet haar leertje, peertje, meneertje. potsi flotsie-potsie, holle hollebolle dollaartjes door zijn grote maar Oh, zo'n schuine Nina Neusje, boven. Hè? Is het wel, hè? Oepsie Poepsie mamaatje. Hè? Oh, baas. Wat spreekt u toch een hoop talen. Jammer dat u nooit butt talen hebt geleerd. Gaat u onmiddellijk van mijn stoep af. U krijgt van mij geen stuiver. Ja, maar toch wel, die, cent. toch wel die schamele vijfhonderd dollar. Geen duims. En de kosten die wij gemaakt hebben, die de smeer... verf. Ja, die smeert u maar in uw haar. Oh. Ik wil niets met u, nog met die vrooie daar te maken hebben. Bah, ik groet u. Nou, zo'n mooie foe zegt die jij gevonden, Je hebt het weer helemaal voor mekaar, hoor. Ik je dit vertellen, hè.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 Waarom zou dit creatuur toevallig van die mensen zijn? Niks toevallig, Bas. Ik heb hem hier vanmorgen zelf gestolen. <tog> ...meneer aan de telefoon over dat boek... ...dat u verloren hebt. Hij heeft het gevonden. Oh, dat is heel mooi. Geef u maar even hier. Dan wikkel ik dat zelf even af. Zo. Kom hier. Ja. Hallo? Ja? Ja, vrijwiel hier. Ah. U heeft mijn boek gevonden. Geweldig. Nee, nee, nee. U hoeft het echt niet te komen brengen, hoor. Ben je gek? Nee, doe vooral geen moeite. Nee, ben mal. Nee, u kunt het maar via de telefoon even voorlezen. Ja. was gebleven op bladzijde 150... Hallo? Hallo? opgehangen. waarom nou. breek je dan legaal juridisch werk voor... om even met zo'n man te praten. Legaal werk? U zet een kruiswoordpuzzel op te lossen. Nou nou hè? Is dat soms illegaal? Nou wat ze het toch over hebben zeg... is uh, Ravelli vanmorgen al op kantoor geweest? Nee meneer Flijwiel. Zo mooi is dat. Nou als hij komt zeg hem dan dat hij naar het postkantoor moet gaan... om daar al onze inpotjes bij te vullen... En als hier dat toch is, kan ik gelijk even deze brief posten uh, Weet u dat er nog geen postzegel op zit? Hoe vaak moet ik nou nog zeggen... gewoon in de bus gooien als niemand kijkt? Hé, hey, maar meneer Fly, wil een postzegel kost zeggen en schrijven drie cent. Ja, als yes, de PTT mij drie cent geeft, dan bezorg ik die brief zelf. Toch, deze brief is te zwaar. Voor één postzegel, we kunnen er beter twee op plakken. Ja, nonsens, Ms. Dimple. Als we er nog een postzegel op plakken, dan wordt die brief alleen maar zwaarder. Oh. Ach, laat ook maar zitten, zeg. Het was gewoon een kattenbelletje mijn vriend, Sam Jones... ...waarin ik hem vraag of hij me twee dollar even kan lenen, maar ja... achteraf denk ik dat hij dat geld zelf had nodig heeft. En, en, en dan zou hij het kunnen missen, hè. Dan, dan nog geloof ik dat hij, dat hij me die poen niet zou gunnen. Zo'n type is dat, hè. Zelfs dan zou hij weten dat, dat ik honger zou lijden. Nee, nee, dat ik stervende was. Dan nog zou hij me geen stuiver lenen. En dat noemt zich een vriend. De vrek. Het zwijn. Als, als hij maar niet denkt, hè, dat ik dat allemaal van een pik misdimpel... Schrijf een brief naar die slang. En deel hem mede op zijn twee dollars. En, en laat hem weten dat als hij het lef heeft hier in de buurt te komen... He, dat dan al zijn ribben opkneuzen. Hm. Och, daar komt uw assistent, de heer Adelie, geloof ik aan. Hallo, Bas. Hallo, Miss Dimple. Ja, probeer niet gelijk weer van onderwerp te veranderen, Adelie. Waar heb je gezeten? Ik was bij de kappenbaas. Lekker kort weer, hè? Ja, je haar laten knippen tijdens kantooruren. Ja, tijdens kantooruren groeit het toch ook? Ja. Maar te duidelijk zijn, Ravelli. Tijdens kantooruren concentreer jij je, je op je werk. En je haar laat je thuis groeien. Is dat begrepen? Afvoerbaas, <lacht> de kantoorfleibel wil juist een refleibel. Ja, meneer Raffelli is hier. Met wie spreek ik? Met wie? Oh. Meneer Affelli, er is een meneer aan de telefoon voor u en die zegt dat hij. Tintelle Blue Eye heet? Ja, dat klopt, dat is maar niet bij Geef mij de telefoon maar, Miss Hallo, Tintelle? Hoe voel je je nou? Mooi zo, ja, mooi zo. Mm, mooi zo, ja. Tot kijk. Braas, ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws? Mooi zo. Mijn prijsbokser voelt zo niet zo goed. Een uh, prijsbokser, wat is dat? Dat is een zwaar gewicht waar ik bokswedstrijden voor regel en dan gaat hij voor mij met de prijs strijken. Oh, is mijn strijdwerk niet netjes genoeg meer voor u? Hoe kom jij in s hemelsnaam een het prijsboksen, Gavelli? Nou, ik zat gisteren bij een bokswedstrijd op de vierde rij en zijn tegenstander ja, die sloeg hem zo in mijn schoot. Nou, daar dus zat ik met tientellen blue-eye. Oh, nou. Zeg, hoe lang was die wedstrijd toen bezig? Nou, hoe gaat tientellen? Ja, nee, dat verklaart veel, hè. En toen lag hij in jouw schoot. En toen heb jij hem opgepikt. Ik heb hem niet opgepikt. Er kwamen twee verplegers. En die hebben hem opgepikt. En, en die verplegers hebben hem naar huis gebracht. Oh, maar dan kent u tien, tientellen blue-eye nog niet. Nee, die laten jullie zomaar naar huis slepen. Nee, naar het ziekenhuis hebben ze hem gebracht. En, en waarom hebben ze jou nou ook niet meteen meegenomen? Maar paas, luister nou... Die tientallen Bloei, hij gaat een hoop geld voor ons verdienen. Hij tekent een contract bij me, zodra hij heeft neergeschreven. Nee, die is goed, zeg. Die is goed. En die moet dat dan voor jou tekenen? Bloei, dat is hij ook aan het leren. Let op, baas. Binnenkort bezitten wij onze eigen prijsvechter. Bezitten? Ravelli dan onmiddellijk naar de Lommert... ...en vraag wat ze voor hem kunnen krijgen. Graag, baas. Maar na dat laatste gevecht... ...heeft hij in ieder geval een nieuw kunstgebied nodig. Dinnen. Neemt u me niet kwalijk. Uh, ik ben mevrouw Willowbeer. En, en u rent hier zomaar binnen om ons dat te vertellen? Nee, nee, nee, nee, misverstand. Ik ben naar uw kantoor gekomen om wat zaken te doen. U wil uh, mijn kantoor gebruiken om uw zaken te doen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. begrijpt u me nou alstublieft. Ik wil uw juridisch advies. Oh. Ja, ik ben namelijk net erfgenaam geworden van een niet onaanzienlijk bezit. Waaronder uh. een groot bedrag in cash mm -hmm. geld. En toen bedacht ik me dat het voordat ik die investeringen ga doen die me voor ogen staan... dat het misschien toch beter is om eerst eens eventjes met een advocaat te praten. Dame, ja? dan bent u precies aan het juiste adres. Wat zou u ervan zeggen om een prijsbox te kopen? Een prijsbok? Ja, zeker mevrouw, een prijs, een extra zwaar gewicht. Maar... Voor iedere vrouw een prima belegging. Ja, hij stoot als een ezel. En, en, en als u me niet gelooft, dan mag u gratis een rondje met hem sparen. Nee, nee, nee, nee, nee dank u, meneer Flywheel. Uh, toch maar niet. Ik voel meer voor degelijke ouderwetse investeringen. Ziet u, iemand heeft me een levensmiddelengroothandel aangeboden voor 10.000 dollar. Wat moet een mens nou met 10.000 dollar aan eten? Als je voor 65 cent al een hele behoorlijke zak betal met kunt kopen. Nee, nee, ik heb het niet over consumeren, maar over investeren. Oh, zegt dat dan. En hoeveel heeft? U te investeren? Nou, pak weg zo'n 200.000 dollar. En dat zegt ze zonder blikken of blozen. pak weg. Ravanny, nou, staat alle deuren af. En bind deze dame aan de stoel vast. Waarom? Ik heb precies de juiste investering voor u. Een prijsvechter. Ja, nogmaals, ik wil geen prijsvechter. Maar dame, het is een hele lieve en hartstikke schone bokser hoor. Ik geef een voorbeeld. Gisteren krijg ik hem zo'n bord vol met bedorven vlees. Wat denk je? Voordat hij het opheet, veegt hij met zijn mouw is alle al een Zeg, voel jij onze eerste klas prijsboksen? Ja, zorgen vlees? Ja, sorry baas, maar als ik me goed vlees breng... Laat die nootjes wat voor mij staan. Ik ben niet geïnteresseerd in welke prijsvechter dan ook. Ja, maar mevrouw, als het de prijs is die u tegenhoudt, dan valt er over te praten hoor. U, u kunt hem bijvoorbeeld kopen tegen ons aantrekkelijk fluctuerend afbetalingstarief per ronde. 10 ja. dollars als hij neergaat en 10 dollars als hij weer omhoog komt. Voor de laatste maal, meneer Flywheel, ik wil uw bokser niet. Ja, misschien heeft de dame ook wel gelijk, baas. Het heeft voor haar geen zin een blue Eye te kopen... als ze niet gelijk alle reenrichters koopt. L -l heren, heren, ik krijg het onaangename gevoel... dat u mij slechte adviezen geeft. Geeft? Nou reken er maar op dat u van onze nota krijgt, hoor. <laughs> uh, kunnen we nu die bokser laten rusten? Heel terecht, mevrouwtje. Goed. Uh, wat dacht u van een uh, vuistvechter? Niets van dat af. Ook niet een zwaar gewicht? Nee, nee, en nog eens nee. Meneer Flywheel... Voor de allerlaatste maal, ik wil mijn geld investeren ja. in zaken die hm. mij zekerheid bieden. Ja. Geert u? Ja. Een snel, hoogwaardig ja. en trefzeker object. Ben ik nu duidelijk Volk genoeg? Recht duidelijk, mevrouw. Ik bezorg u een snel, hoogwaardig en trefzeker object. Graag. Ja. Maar ik moet u waarschuwen, het wordt een prijsbokser. <lacht> Hallo. Ja, spreek ik met Morningfield 3355? Het huis van mevrouw Wilby? Ja, blijft u even, Muleen, alsjeblieft. Meneer Raffer, ik heb dat maar voor u te pakken, hoor. Mooi zo. Zal ik even mee praten. Hallo. Hoe maakt u het? Is mevrouw Willoughby thuis? Ja. Nou, zou u dan als ze straks uitgaat willen zeggen dat ik haar gebeld heb? Tot ziens. Wat? Ook wil ze zelf met me praten? Oké. Okay. Hallo, mevrouw Willoughby, hoe maakt u het? Oh, dat is nou jammer, zeg. U moet het bed houden. Uh, Zag de poten er dan onderuit, hè? Daar ja, kan het bed geen kant meer op. Hoe zegt u? Oh, uw prijsbokser. Geen zorgen hoor. Tientallen Blue Eye is een grote vorm voor morgenavond. Ja hoor, zijn conditie moet wel goed zijn. Want hij mag vandaag al het ziekenhuis uit. Nee, geen zorgen hoor. Na de wedstrijd brengen we hem gelijk weer terug. Ja, tot ziens. Oh ja, meneer Avelli, dat moest ik u ook nog even zeggen, hè? Tientallen Blue Eye is onderweg hier naartoe. Meneer Flywheel wil hem graag de laatste instructies geven met het oog op het gevecht van morgen. Ah, dat zal je meneer Blue Eye net hebben. Spannend! Zeg jij tegen mijn hallo bloemkool, hoor. bedoel jij daar soms wat mee? Dat ja, dus omdat jij toevallig een paar horen hebt, zou ik geen hallo tegen jou mogen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Nou pleurt me in mijn pet, hoor. Die stadhuistaal begrijp ik toch niet. Hé, hey, maar meneer Vleiwil heeft me gezegd dat ik nieuwe spulletjes zou krijgen. Schoenen in een broek en... Uh... Ja, hoe dat allemaal verder heet? Kijk eens jongen, alles zit in deze sporttas. Hé, hey, hey, er zit maar aan schoen in. Ja, dat is toch meer dan voldoende Blue Eye. Voor die paar tellen dat je uit je benen staat. <lacht> <lacht> nou, moet je die rode sokken zien? Kleer toch wat een kleur? Die sokken schreeuwen gewoon. Nee, die houden je voeten wakker, begrijp je wel? Ja. Nou, kom op, Tien. Hé, hey, we gaan trainen. Mag dan doen? Nou, ik had gedacht aan een stevige looptraining. Een duurloop naar het strand. Ja, de ballen, man. Dat is zeker tien kilometer. Ja, we zijn uit de zeuren. Tien kilometer, ik loop nog met je mee. Ja. Nou, dat is nog maar vijf kilometer, de man. <lacht> oh ja. Ja, ik heb je niet al gebacht. Hey, kom op, hoor. Ja. Dan heb je de grote baas, meneer Flywheel. Oh, oh eh, dag, meneer Flywheel. Eh, ik, eh, ik zal u eens even wat vertellen. Nee, niet op dit moment, bloei. Ik heb net een zware dag in de rechtszaal achter de rug. Ja, wat is er gebeurd, baas? Oh, een of andere gluiperd. die mijn cliënten van beschuldigden... een rundledere zitbank te hebben gestolen. Nou, u hebt de zaak toch zeker wel gewonnen? Ja, oh, ja. uiteindelijk hebben we een compromis... voor de rechter bereikt, hè. De eigen bank terug... En mijn cliënt mag een maand zitten. Meneer, meneer Vleiwiel. Meneer Vleiwiel, ja. ik maak me zorgen voor morgen. Ik heb voor geen stuiver voor hem. Ja, maar morgen wel, jongen. Morgen ben je een prima voor hem. Ik laat je vechten met een concert om. Ja. Trouwens, ik zal die conditie van jou eens even testen. Ah, niet? Pak een paar bokselschoenen voor me. Ik zal die bloei hier eens een paar linkse directen verkopen, zeg. Als je me niet denkt dat ik daar geld voor heb. Ik kan ergens mijn boeksaanschoenen vinden, baas. Maar ik heb hier een klokstoel. Dan kan ik er wel even klappen mee geven. Wacht eens even. Geld? Wat vang ik eigenlijk vanmorgen morgen nou, nou, nou, dat heb ik toevallig vanmorgen zitten berekenen, Blue-Eye. Kijk, het, het lijkt me redelijk hè, dat ik als manager pak weg zo'n vijfduizend uh, dollar incasseer. Hè. Hmm. Daar zijn er natuurlijk nog andere kostenposten, training bijvoorbeeld, hè. 40 cent. Filmkaartjes voor mij en mijn vriendin, dat is anderhalve dollar. Ja. Alhoewel, alhoewel, zij heeft de kaartjes betaald, dus dat wordt dan 1 dollar. Zeven even kijken, dan blijft er precies 2,80 dollar voor jou over. Hé, hey, baas, en ik dan? Hij heeft gelijk, bloei. Ik denk dat Gavelli meer recht heeft op die 2,80 dollar dan jij. Nou, hoe kan dat nou? Meneer Gavelli had het over een gevecht waar een duizend dollar beurs op Jawel, Blue Eye, maar voor het geld dat jij morgenavond verdient... heb je toch geen beurs nodig? Dus dan ga jij mij vertellen dat ik morgen helemaal, helemaal niks krijg. Ja, nou nu niet opgewonden worden, Blue Eye. Ik heb iets voor jou gekocht. O, o wat heb je dan gekocht? De scheidsrechter. Oh. Okay is geloven, mevrouw Delby. Oh, ik word helemaal ziek van dat mens. misdimpel ik ga in het privé-kantoor zitten, dus zeg me dat ik er niet ben. Oh ja, maar denk maar niet dat ze dat voor mij gelooft. Oké, okay, dan blijf ik nog even. En dan vertel ik het er zelf wel. Heren, ik... Ben... Kijk aan, hè. Onze eigen lieve mevrouw Belleby, Die er steeds maar knapper en knapper uit gaat zien, hè. Oh, meneer wil heel overdreigd. Ja, misschien wel, ja. Maar aan de andere kant, hè. Zult u toch moeten toegeven... dat u er onmogelijk nog lelijker uit kunt gaan zien. Ja, nou, uh, laat me niet verzorgen worden, meneer Fluijm. Ik heb nog eens goed nagedacht over die wonderlijke investering... waartoe u mij hebt over ja, ik bedoel die prijsbokser. Waarom zeg jij wonderlijk? Bedoelt jij daar soms wat mee? Ja, niks wil aantrekken, Blue Eye. Mevrouw is een amateur. Nou ja, die, die zogenaamde zwaargewicht kost mij alleen maar geld. Ja, een pittige rekening van het ziekenhuis. Geld voor trainers. Ja. En dan nog eens wat, meneer Flywind. Ja, maar... Ja, hoe zit het met die vijfduizend dollar die ik u vorige week heb gegeven? Oh. Ja, nee, ik dacht dat u daar een sportschool voor moeilijk lerende kinderen voor zou bouwen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, totdat tot bleek dat ik niks had om aan te trekken hè, voor, voor die belangrijke wedstrijd van morgen dus ik heb er een paar nieuwe pakken voor gekocht. Dat, dat, dat, dat is toch wel de druppel die de elf doet overlopen? Oh. Ik heb genoeg van al dat gedoe. Genoeg van u, genoeg van uw prijsboxen. Nee, Alsjeblieft, alsjeblief, laat hem niet in de steek, mevrouwtje. Niet nu, echt niet. Tientelle Bloie he. heeft zo pal voor een wedstrijd... een, een zachte vrouwenhand nodig. Oh, no, no, no. ik hem daar nou staan, Met een groot kind. Ah, u zou hem eens moeten zien... als hij bezig is met het vouwen van papieren hoedjes. Ja, no, no, meneer Flywheel, het, het spijt me zeer, maar... meneer Rafferli! voel ik dat nou goed? Stak u daar uw hand in mijn... M ...mantelzak. Ja, dat hebt u inderdaad goed gevoeld. Oh. Maar de volgende keer zal ik het zo voorzichtig doen dat u het niet mee. Oh. Rafferrie, we hadden toch een afspraak. Als je niet meer zou stelen, dan kreeg je van mij toch een dollar. Weet ik, baas, ik probeerde die dollar voor je uit te sparen. Meneer Flywill, ik ben bereid om al dat geld... ...dat ik in die bokser investeerde te vergeten. Goed, huh? dat geld ben ik kwijt, jammer, maar helaas. Maar al dat andere geld, hoe zit het daarmee? Bijvoorbeeld die, die, die vijfduizend dollar die u naar oh. u zeggen... op een meer conventionele manier hebt belegd. Oh, die vijfduizend dollar. Nou, mevrouw ja. Willemey, geen zorgen, hoor. Nee, met dat geld heb ik net zo gehandeld... als met mijn uh, voormalig familiekapitaal. Nee, nee, dat zit wel snor, hoor. Oh, nou, ik ben blij te horen dat u met dat geld... tenminste iets verstandigs <lacht> hebt gedaan. Ja. Ik ben reuze benieuwd om te horen waarin u het hebt belegd. Belegd? Gezet? 5000 dollar op een overwinning van tientallen Blue-Eye. Hé, hey, uh, luister slim. Zoals ik het bekijk, loopt het gevecht op zijn eind. Die daar met die in de kop gaat zover Orchidee. Hij ren naar de kleedhokken van Blue-Eye en Wilson en zegt die tweede net beschieten. Over een paar minuten... Zij zijn zo in de bak. Uh, oké okay, meneer uh, Jackson. Binnen! Tenminste, uh, Teleploir is Cyclone Wilson zeer, iets je met die vijf wil. Meneer Jackson wil dat je waar staat. Ja? Oké oh, oké, okay, okay. Rend dan onmiddellijk naar de kleedkamer van Cycloontje Wilson. En zeg hem dat hij als de donker hier naartoe komt voor een laatste repetitie. Uh, ja, ja ik weet niet wat ik daarvoor heb, maar ik zal het hem zeggen ja. Uh. Hoor je dat publiek schreeuwen, hè, Bloewijn? Ja. <laughs> Jouw publiek. Ja. Ze houden van je. Ja, ja? ja, ze willen dat je wint. <laughs> maar, maar wat er daar straks in die ring ook gebeurt... Ze hopen dat je voor ze wil sterven. Huh? Blue Eye. Nog maar een paar minuutjes en je staat daar in die ring. En je vecht voor wat je waard bent. En je kleine, lieve, kleine moedertje zit thuis aan de radio en leeft met je mee. Ik heb genees, geen moeder. Maar je hebt toch wel een radio? Ah. Huh? Luister, Blue Eye. We hebben al het mogelijke voor je gedaan. We hebben de scheidsrechter omgekocht om jou te laten binnen. We, we hebben Wilson omgekocht om jou te laten binnen. En de rest, Blue Eye, de rest moet jij doen. Oh ja? <laughs> en vergeet niet, mijn jongen, dat ik grote plannen met je heb, hè. Als jij dit gevecht eenmaal hebt gehoord... dan vraag ik een gevecht aan voor jou met mijn huisbaas. Waarom moet ik tegen jou, huisbaas vechten? Dan zetten we mijn huurschuld in. <lacht> uh, meneer. Hallo, baas. Hallo, Bloei. Ik ben nou eigenlijk de lekkere belly. Ik had je toch gezegd dat je vandaag echt op tijd moest komen. Om u de waarheid te zeggen, baas, ik ben te laat van huis gegaan om op tijd te zijn. Waarom ben je dan niet vroeger van huis gegaan? Dat ging niet. Ik was te laat om vroeger te zijn. Trouwens, op de hoek van de straat had iemand een stuiver verloren. En een hele troep kinderen liepen naar te zoeken. En al die tijd stond jij daarbij te kijken? Nee, ik stond al die tijd op die stuiver. De hoe waar Wilson is op de verhaal? Op drie minuten. Drie minuten. niet. ga naar de kleedkamer van Cycloon Wilson en zeg hem dat hij een rode broek moet aantrekken, hè... zodat Blue-Eye zich niet kan vergissen. Wilson, maar hier helemaal niet. Die ligt thuis te slapen. Wil jij mij vertellen dat de man die hier... over drie minuten moet boksen thuis onder zij ligt? Nee, gewoon onder deken. Ik heb hem samen met zijn hospitaal met pijn... en veel moeite in bed gekregen. En nou ja... Wat ligt er nou hier? Als het niet. Wilson heeft ons laten zitten, hij is pleiten. We kunnen hem nergens vinden. Ja nou, geen paniek meneer Jackson, geen nee, paniek hè. Man. Nee, nee, nee. Blue Eye hier is op zijn best als hij in zijn eentje vecht. Nee, we moeten ah. een knakkerziekte vinden die tegen Blue Eye in de ring kan staan. En we hebben het daar nog exact als we het halen twee minuten. Ja doen. meneer Jackson, geloof me nou. Als ik geen bril droeg, dan zou ik het zelf doen. Ravelli, dan ben jij de enige die overblijft. Nee, jij blijft over. Ja, nee, nee, ik wil niet tegen Blue Eye vechten. Je hebt toch wel ergens een gezervebril. Ja nou, je zeggen niet zeuren Ravelli. Jij vecht in de plaats van Wilson. Oké, oké. En iemand anders ticht in het pas van mij. Nou, doe die boksansschoenen aan. Beloem, ik heb helemaal geen koude handen. Meneer Ja? we het publiek niet meer in de hand. Dat moet echt niet gebeuren. Ja, maar we zijn zover. Eye. Uh, bl -bl niet vergeten nee. hè. In, in de derde ronde ga jij neer, hè, voor vier tellen. Nee, vijf. Ja, ja. R Ravelli, jij gaat neer in de vierde ronde, voor drie tellen? Nee, Nee, wacht even, voor vier tellen. Of voor vijf en over vijf? Ja, hoe dan ook. Nou ja, het maakt niet uit. De scheidsrechter is omgekocht, dus die weet precies hoe die tellen moet. Here, doe de deur open. Daar komen de gladiatoren. Hé hey baas, kunnen wij geen ander werkje nemen? Zo lopen we mevrouw niet tegen het lijf. Oh, mevrouw blauwwiel. Ik heb u overal gezocht. De stoel die u voor mij hebt gereserveerd staat achter een pilaar. Oh, nou, mevrouw, als u morgen terugkomt, hè, zal ik zorgen dat ze die pilaar gesloopt hebben. Ja, ja, en als u nou zo goed wil zijn mij met rust te laten, mevrouw... dan kan ik me eindelijk op deze mes concentreren. Ravelli, Ravelli, jij stapt nou erin binnen, hè. En denk erop, je komt er als verliezer uit. Hé, baan, voordat je tussen die touwen doorkruipt, heb je nog iets te vragen? Ja, baas, heb je misschien nog een kwartje voor een zielige oude man die buiten staat te jammer wat jammer die man dan. Koffiete-limonade broodjes om mee te nemen. Ja, hup, je ja, de dring in en daarom hè? Zorg dat je flink pak slaag krijgt. En, en je weet het hè. Hoe harder de klappen, hoe meer ik zal juichen. En dan nu, dames en heren. Het gevecht van de avond. Over tien ronden of eerder nog ouds. Met in de blauwe hoek. Die Blue eyes. Wel, Pierre. Hé, hey, hey uh, Ravelli. Wat, wat viel daar nou uit je bokshandschoen? Een hoefwijzer? Ja, die dingen brengen toch gelukt. Uh, Oké, okay, jongens, daar gaan we. Help eens weg, eerste ronde. Als jullie me nodig hebben, uh, ik zit achter de microfoon. Gaan. <totstuken> Dames en heren, dit is Vlijviel. Met z'n ronde commentaar. En het grootste van Oh, als je het nou bespreekt waar de kabaarwoorden... ...dat het het nou maar niet komen. Wat een gevecht Ik zal de microfoon even erin houden... ...zodat u het geheugen gesteun kunt horen van de gladiatoren zelf. De blokke dreunen van leer op leer. geklets van lijf op lijf. Luister en oordeel zelf. Hé, hé, hé. Zou niet horen, dames en Ik heb wel een beetje op, hè. Uh. Die laatste blad deed me pijn, hoor. Hé, hey, hier, oud. Wat denk je van mij, ik zit hartstikke onder het bloed. Nou ja, ja. verder mij maar. O, ja. Je valt wel mijn bloed. O, ja. Hey baas, ja. ben moe. Kan je hier even op die grond Daar. Naar. Einde. Je nee, kunt nee, nee, dat kan niet vervelen, er zijn moeilijkheden. Je tijdwaarnemer kan nergens een horloge vinden. Ja, Ik die, die, die ligt in onze, onze kleinkamer in mijn rechterbroekzak. Wat een gevecht mensen! Blue ziet er beren sterk uit. Oh! Hij gaat even neer. Nou ja, op de grond ziet hij er ook goed uit hoor. Luister even naar het tellen van de scheidsrechter. Opstaat, Kom op, Bloei! Kom op, vriend! Alleen, baas, ah. hij heeft de tijd tot tien. het is al ah. half negen. Kom overeind, ah. op, blue eye Hoe moet ik dit gezegeld staan, mevrouw? Willen we uitleggen? Nee, nee! Ha! daar is hij Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! down Ha! We hadden toch afgesproken dat jij zou blijven liggen? Nee, dat had u afgesproken met Cyclone Wilson. En omdat hij nog steeds in zijn bed lag, dacht ik. O oh, jee, pa. Misschien dat ik het toch niet helemaal goed begrepen heb. Ah. Oeh. En daar komt mevrouw Wille aan. Ik geloof toch dat we liever weer in de ring gaan. Meneer Vlaagwiel, dat is toch ja. zeker verschrikkelijk. Weer vijfduizend dollar aan het water gesmeten voor die belachelijke wenschap. Rustig, rustig oh. aan mevrouwtje, kalm aan. Ik heb een bijzonder plezierige mededeling voor u. Huh? Ja, om u de waarheid te zeggen mevrouw, ik heb... Geen cent voor wet op dit krankzinnige gevecht. Oh? Laat staan uw vijfduizend dollar. U, u, u heeft mijn geld niet verwerkt. Nee, mevrouw, nee hoor. Nee, uw geld heb ik gebruikt om voor mezelf een leuk klein boerderijtje in de provincie te kopen. U heeft voor uzelf een klein boerderijtje ja, gepakt? Ja, Nog boerderij. ja, ja! En mocht u binnenkort tijd hebben, dan moet u echt eens even gezellig langskomen. Oh. Alleen één ding, hè, laat ik niet merken. Dat u over me pas ingezaaide gezonnetje loopt hoor. Want ik, ik stuur dan mijn stomste gans op u af. Herrenwelief! <tied> U heeft geluisterd naar de negende aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven radiofeuilleton advocatenkantoor Flywheel, Seister en Flywheel, in de bewerking van Chris van Hoeren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, de advocaat van Kwaaie Zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn liefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpel zijn secretaresse. En verder de stemmen van Bea Mulman, Jules Royaerts, Jaap Stobbe en Olaf Nijnands. Technische realisatie, Ton Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Müller, Eindredactie, Justine, deel 10. Guru tegen wil en dank. Hij wil juist er een flywheel. Ah, nee, meneer vrijwillie is er niet. Nee, zijn assistent, meneer Raffelli, ook niet. Ze zijn naar Pine City voor een zaakje. Oh, u bent het, meneer Milford. Ja, sorry, hoor, ik kan uw stem niet zo gauw. Ja, ja, het is uw geval waar ze nu aan werken. Haha. Ja, die zogenaamde Indiase guru, die Mahatma Rapandi. Ja, precies de man die voor de rechter wil slepen. Nee, nee, hij houdt een lezing in Pine City voor de plattelandsvrouwen. En daar zou hij dan 500 dollar voor krijgen. En dan nou wil meneer Fly wel proberen om beslag te laten leggen op dat geld. Voor pannenkoeken? Nee hoor, het heet zo. Nee, dat is een juridische term, zou ik maar zeggen. Dat is een ander woord voor uh, stelen, min of meer. Ja, ja, meneer Fly en meneer Avelli zitten momenteel nog in de trein. Ja, u hoort nog van ons. Tot ziens. Contacteur, help! trekken de noodrem! Geloof dat gezellig uit de trein is gevallen! <tie> Jij bent zo ontzettend bang! Je bedoelt die meneer waarmee je werd ingestapt? Nee, die heb ik net nog ergens hier lopen. Nee, meneer. Nee, die meneer is echt niet uit het rij gevallen hoor. Dan zie je, daar was ik nou zo bang voor. Oké, kijk, kijk, kijk, kijk, daar komt hij net aanlopen. Ravelli, waar heb jij al die tijd gezeten zeggen, hoe kom je aan een blauw oog? Jij dacht dat ik een afspraakje had. Maar ik ben broodelijk de verkeerde budget ingedokken. Heb ik een blauwtje gelopen. Oh, kijk eens, baas, daar heb je de kaartjes knippen. Ravelli, luister. Om geld uit te sparen heb ik voor jou een kinderkaarsje genomen, hè. rond rond je broek, op en probeer eruit te zien als een kind van een jaar of acht, hè. Nee, nee, zeven. Je moet er echt dom uitzien, hè. Zoals je altijd al kijkt, ja. Ah, goeiedag, meneer Kniptang. Precies, even de kaartjes knippen, alsjeblieft. Nou, ik weet iets veel leukers. We laten de kaartjes heel, hè? Maar, maar u mag een gaatje mijn zoontje maken. Mijn hoofd staat niet te grappen, meneer. De kaartjes, alsjeblieft. Hé, hey, baas, ik geloof echt dat u de kaartjes wil, hoor. Dan moet je er niet mee, hè? Hé, Anders slaat papa je weer bewusteloos, hoor. Zo, kijk, hier zijn de kaartjes, meneer. Voor wie is dat kinderkaartje? Voor de kleine jongen hier. Met een emanuelletje. Geef <grijft> die lieve meneer eens een kusje, Mani, huh? Hier ziet de barstpruim uit je mond, hè? Hoe oud is hij, zei u? Vandaag net acht geworden. Ja, en gras krijg van papa nog een cadeautje, hè? Langzaam, ik het Langzaam, ik Dus even. ik moet geloven dat deze vleesklomp met fleuken pas acht jaar is? Ja, ja, ja. Hij ziet er weerzinwekkend uit, vindt u ook niet, hè? Ja. ja, is ook de reden waarom ik hem heb meegenomen, hoor. Probeer hem straks op het platteland te verliezen. Als dat kind acht jaar is ben ik de keizer van China. Nee, daar trappen wij niet in, verpuffelen. De keizer van China is geel en nu wordt steeds meer paars. Trek het u niet uit, hoor Het is gewoon kinderpraten, hè. Hey, Emanuel, ik geloof dat het nou hoog tijd wordt voor je fles. Daar he? zit geen druppel meer in. Die hebben we vanmorgen zaalpies als soldaat gemaakt. Maar uh, aan zijn neus te zien heeft deze aardige kaarsjesknipper nog wel wat is een zo? Ja, u zou nog wel eens mogen beginnen uw zoontje wat lessen in goed gedrag bij te brengen. Goed gedrag? Dat was nou juist de juiste reden dat hij de gevangenis uit mocht. Gevangenis? En u zei dat hij die acht jaar was? Ja, dat ben ik ook. Maar dat was ik dus voor u de gevangenis inging. Ja, ja, ja. Nou, dat zal allemaal wel... Maar hij moet in ieder geval het volle pond betalen. Ja, wilt u mij nou doen geloven dat, dat, dat u het hele tarief wilt voor een halve gelare? Precies, ja. En het is maar goed dat dat kinderkaartje een retourtje is, want nou neem ik dat kaartje gewoon in en beschouw de zaak daarmee financieel afgehandeld. Ik heb de eer de heren te groeten. Mooie toestand is dat, baas. Je neemt mij me mee naar Pines of... City, maar hoe ik jou terug moet is een raadsel. Ravelli, ja, ik kan er echt niet mee zitten, heus. Je, je zult zien. Je gaat vast van dat Pine City houden. Dat heerlijke platteland, een Frisse lucht, hè. Je zou een herenboer kunnen worden. Jammer dat je geen heer bent. Ja, ik, ik wil daar niet blijven. Ik hou niet van het platteland. Ja, hoor eens gereden. Als jij niet in ons land kunt leven, dan ga je maar terug naar Italië, hè. Conducteur. Ja, meneer. Hoe laat arriveren wij in Pine City? Dat wordt uh, morgen vroeg om zes uur vijftien, meneer. Nou, zegt u tegen de is dat hij wat langzamer rijdt. Ik sta nooit zo vroeg op. Dan heb ik nog een beter idee. Laat de machinist de trein stilzetten. Ik kan niet slapen met al dat gebong. nou u zegt, zegt de trein rijdt opeens veel rustiger, zegt. Zijn we zeker uit de rails gelopen. Ja, conducteur, ik heb slaap. Je kunt me bed opmaken. Is al gebeurd, meneer? Even een laddertje halen, dan kunt u weer boven de bovenste zitten. Ja, Waarom moeten wij op de hoezel dan slapen? Waarom krijgen wij het onderste bed niet? Nou kijk meneer, het onderbid kost meer dan het bovenbed. Ja, momentje conducteur, momentje. Gaat u ons ja. nou vertellen dat de laagste hoger ligt dan de bovenste... Nee baas, u begrijpt. Kijk, hij bedoelt de hoogste ligt lager dan de onderste. Maar als wij vannacht lager willen huren... ...moeten wij eerst hoger gaan met de prijs. Ja, heer, als u me wilt excuseren... ...dan denk ik toch dat het beter is... ...dat u nou eerst eventjes in het bovenbed klimt... ...want dat laddertje voelt zo weer terug naar de andere kant van de gang... ...wat andere passagiers willen hem ook gebruiken. Ja, waarom die ladder helemaal daarheen... ...dat die mensen hierheen komen... ...kunnen ze toch ook gebruiken? Kom, kom Ravelli... ...duik je bed in. Mijn hey, baas in het kleine hangmatje kan ik niet slapen, hoor. Dat is geen hangmatje. kapper. Dat, dat is om onze kleren in te doen. Help me nou liever even om boven te komen. Ja, zo. Hé, hé. Ik ben er. Hé, hey, baas, even kijken wie er onder ons ligt, hoor. Oh, een heel oud vrouwtje. Zal ik eens een reintje uithalen? Geef ik er een tik met mijn schoen. Moet je opletten. Oh, ah. ouwe dame, ik ben Ravelli. En meneer Flybeel woont hier ook boven. Als we straks tijd hebben, komen we samen gezellig bij uw visite. Leuk hè? Breekt de nacht een nee, ja, Meneer, zeg hoe durft u? Dat kan de te... deur! Dat kan de u geroepen, dames. Ja, er zit een idioot in het bed hierboven, die valt me lastig. Ja, ik moet hier he, he, tegen ernstig protesteren, mevrouw. We zijn hierboven toevallig wel met z'n tweeën. Ja, heer, hela, graag een beetje kalm aan, alsjeblieft. Deze dame kan anders niet slapen. Ja, nu denk je dat wij in slaap moeten komen? Ja. Als het mensje elke keer dat ze toevallig met een schoen op de hoofd wordt geslagen begint te gillen. Hè? Oh. Nou ja, we proberen het maar weer hoor. Zorg wel dat u ons op tijd wakker maakt hè, als we in de buurt van Pine City komen. Ja, kom op elkaar meneer, goeienacht meneer. Oh, oh, oh, but... oh, Meneer, wat is er aan de hand, Ravelli? Ben ziek? Oh, oh, oh, Voel je je niet goed? Oh, oh, oh. Nou, ze zit Ravelli. Oh, Water. Maar Andy, wat is er nou? Wat is er nou? Hebben ze je vergiftigd? Oh, wat is er aan de hand? zit nou Thomas eens wat water, tegen Water, water. Ja, Blijf rustig liggen, hè? Ik, ik, ik ga water halen. Oh, hij Is dat op mijn gezicht? Ja mevrouw, kan ik me nou druk maken over uw gezicht terwijl daar boven een man ligt te sterven? Ah, Waar is het ah, over? Nou? De, de, ah, de, de waterkamer. Ah, de zaak volledig onder controle. Ja, ik kom eraan horen, Willi! Baten. Wees stoppen! Nog ja. maar even, hè! Ga op opzij, mevrouw! Hou uw gezicht bij u! Laat de barmachtige Samaritan passeren! Water! Hier ben ik aan. Water! Ja, ik ben er al. Vriend, mag ik wel zeggen. <laughs> Kun je zelf een glas vasthouden. Uh, nee, nee, nee, nee. Wacht, laat mij het maar doen, hè. Drink grabel, lief, drinken. Goed zo, braam. En hoe voel je je nou? Welderbaar. Ja. Ik had het al wat beter. Ja, geweldig, ik voel me weer prima. Oh, wat een geluk, hè? Was dat schrikken, hè? Ravelli, wat was er nou precies op de hand, Ravelli? Ik haat me in een ene dorst, zeg. Wakker worden, heren. Hallo, tijd om op te staan. Het is vijf minuten voor zes. Wat vertel je me nou? Ik zei vijf voor zes. Oh, vijf tegen zes. Als het zit, wordt het misschien nog wel een gelijkspel. Dan kon er maar eens terug als de wedstrijd is afgelopen. Maar de hele moeder toch in ziet City eruit. Over tien minuten zijn we er. Dan moet u uitstappen, hoor. Tien minuten? Hé, Bas, wakker worden. Wakker worden, hè? Ja, kom je eruit, straks? Hé, wat? Wat is dat voor herrie, te vroege morgen. Waar heb je me wakker gemaakt, nee. Je weet dat je hebt inslapen met al dat lawaai om me heen? De heerlijk kunnen zich beter aankleven, dan is het station nog hoor. Hoe ver gaat deze trein precies, conducteur? Het eindstation is California, maar daar zijn we pas over drie dagen. Nou prima, prima, maak me maar wakker als we daar aankomen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. U had maar een kaartje de Pine City. Oh, wacht, komt de controleur al. ...om de biljetten van de heren van de couchette in te nemen. Ah, controleur. Vlaag, rennen de restauratie en haal een haring voor me. Haring? Ja, haring in het land, controleur aan de kant. Ha, ha. Voel je hem? al biljet, alsjeblieft. Ja. <laughs> ja. ah. Hoeveel personen in het bovenste bed daar? Ja, hierboven is maar één persoon, meneer. Hier is ons biljet. Één persoon? Klopt, meneer de controleur. Er is maar één van ons hierboven, meneer vrijwilliger en ik. Ja, ik heb al van jullie gehoord. Mijn collega heeft al een boekje over jullie opengedaan. Mag ik het tweede biljet ook hebben? Ja, komt er nog wat van? Ja. Goed, goed, goed jongen, hier, hier zijn drie biljetten. Ze geven toegang tot de lezing van Mahatma Bondi in Pine City. Maar die doet het uit zijn hoofd hoor, niet uit zijn boekje. Ja, wat moet ik nou met deze kaartjes? Als je me weet dat je er in Pine City uitvliegt, alle twee. Het is dus noods in pyjama. U kunt ons er helemaal niet uitzetten in pyjama, want wij dragen toevallig een hebt... Zo, pas die heb ik even mooi op zijn nummer gezet. Ja, ja, maar ik heb het onaangename gevoel dat dat nummer ons straks mooi op de keien zit. En nou geen geveur meer, trek je kleren aan. Dat ja, nou die man het zegt, zeg maar, zijn mijn kleren. Maar ja, ja. waar, waar heb je mijn woek gelaten, Willy? Ja, ja, ik dacht voor ze spulletjes stelen, zal ik ze dus heel goed opbergen. Ik heb alles achter dit kleine deurtje gedaan, Bas. Nou, Laat ze dan tevoorschijn, want we zijn al bijna in Pine City. Wat? alles is weg. Al onze kleren verdwenen. Er zit dichtbij in dat kastje. Dat kastje? Kastje? Niks, geen kastje, rund. Dat is de ventilator, de luchtverversing. je hebt al onze kleren de trein einde gegooid. Ja, ik dacht al. Wat zit er nog een hoop ruimte in zo'n klein kastje? <lacht> kastje? Niks, geen kastje, rund. Dat is de ventilator, de luchtverversing. je hebt al onze kleren de trein einde gegooid. Ja, ik dacht al. Wat zit er nog een hoop ruimte in zo'n klein kastje? Ja. En dit is Pine City. En nou eruit, alle twee. Maar, maar hoe moet het dan met mijn kleren? Er is mee te maken. Al liep je naakt uitstappen en wegwezen. Hoe mooi is dat, hey, zeg. Hé, hey, hé, hey, hey, rustig. Je hoeft me niet zo te duwen, nou. hè. Als ik jou wil duwen, dan duw ik je garnaal. Uh, no. Ja, dat geldt ook voor jou, snor, snor. Trouwens, wat loopt je mij aan te staren? Heb ik iets van je aan? Ja, ik hoopte voor één momentje dat u mijn nieuwe zwarte visgraadbroek aan had. Ja, voor die broek heb je niet lang plezier gehad, hè, baas? Weet u eigenlijk hoe je nog meer plezier van een broek kunt hebben? Nee, dat weet ik niet, Ravelli. Vertel maar op. Ja, dus om af en toe ook eens naar de, de pijpen te dansen. Baas, ik ben echt bang dat ik me dood lag. Ja. ja, beloftes hebben we niks. Zo, en dan heb ik nu het voorrecht de heren te groeten. Dag! Hoor je dat fluitje, baas? De machinist roept zeker zijn hondje terug. Nou, daar zitten we dan. Ja, we moeten zo snel mogelijk aan kleren zien te komen, Ravelli. Die, die Mahatma uit India vinden we niet in ons nachthemd. Ja, dat is helemaal waar, baas. Ik heb toevallig net nog even in mijn nachthemd gekeken... Maar geen Mohammed, maar te bekennen. Oh! Kijk, daar komt de mevrouw aan. De mevrouw, de mevrouw, mevrouw. verstoppen, me niet! We moeten ons verstoppen! Neem niet achter mij, idioot. Heren, heren, heren, wat doet mij dat nou een plezier? Nou, die heeft thuis ook weinig lol. Nee. Oh, oh, Mahatma Rapondi. Ik ben de voorzitter van het ontvangstcomité. Hé, hey, wat je dat prachtige gewaad dat u draagt. de schieten me tekort. Oh, ja. Oh, nou, als u een broek voor mij heeft, dan mag u dit hemd. Weet u, Mahatma... U ziet er zo heel anders uit dan ik verwacht had. Dat nou is helemaal met u eens, mevrouw. Uh, ja. Oh. Nou, ja, uw lezing begint pas om tien uur. Ah. En uh, wat zou u ervan zeggen om samen met uw secretaris... eerst even naar ons clubhuis te lopen om daar wat te eten en te drinken? Oh, nee, ja, maar daar lopen wij niet voor. We uh. rennen! Ravelli, je kunt zo onmogelijk aan tafel verschijnen. Kijk eens in de spiegelman, je gezicht is schoon. Maar hoe komen je handen zo vies? Nou, mijn hand is ook van het schoonmaken van mijn gezicht, natuurlijk. Zo! je binnen, heren. Hier, oh, hierheen. Nou, uh, dit is dus het wachtkamertje dat toegang geeft tot het toneel van onze conferentiezaal. Hè? En als u doorstaat, heren, daar op dat kleine tafeltje staat iets te drinken. Nou, dat water is hier op de pruimen mevrouw. Daar zit allemaal klont in. Gravelli, ja, je staat aan het verkeerde tafeltje. Je drinkt nou wat de goudvissen komt. Oh, maar voor ik het vergeet, ik zal u het honorarium vastgeven. Hier is 500 dollar. Ja, sorry mevrouw, maar ik kan uw geld niet aannemen. Niet aannemen? Ja, ik zou niet weten waar ze moeten laten. Alhoewel, wel, geef het op. Maar. ...stop ik het wel zo lang in Ravelli's mond. O oh ja, uh, voor als ik straks mijn inleidend praatje ga houden... Uh, uh, ...uit welke plaats in India kwam u nou ook alweer? Ja, wat voor plaatsen zijn er eigenlijk in India, Ja, Jij hè? kent er eentje, baas. Indianapolis. Ja, we hebben het over India, Ravelli, het land van de kastes... De patoen, de thee, de heilige koe. De nieuwe haring, haring in het land, dokter aan de kant. Ja, vijf minuten geleden zei je nog dat het de controleur was. Ja, een controlerend geneesheer. <tie> maar uw secretaris komt duidelijk niet uit India. Nee, nou toevallig ben ik een raszuivere Indianer dat moet je horen. <tie> <tie> het is zo luid! Uh, nou, uh, als de heren hier dan nog even willen wachten, dan ga ik u aankondigen. <tie> ja. Zodra u mij nou hoort zeggen... Dames, ik heb de eer u te presenteren, de grote goeroe van onze tijd, Mahatma Raffondi. En dan komt u van achter het gordijn vandaan en dan begint u met uw lezing. Lezing? Ja, maar waarom kan ik de dames niet gewoon een verhaaltje vertellen? Dat doodt de tijd ook een beetje. want ja, hoe laat is het eigenlijk, baas? Toch voor zevenen. Hoe weet u dat zo precies? Omdat ik om zeven uur ben uitgenodigd door een vriend om te komen eten. Nou, ik ben nog steeds hier, dus dan kan het nog geen zeven uur zijn. Ja, maar waarom kijkt u niet gewoon even op uw horloge? Omdat mijn horloge niet gaat. Oh, uw horloge is Uitgenodigd. Ja, uh, de dames worden nu echt onrustig, Mahatma. Ik, ik moet nu uw lezing gaan aankondigen, dus uh, u komt op, hè? Zodra u mij hoort zeggen: dames, ik heb de eer u te presenteren, de grote goeroe van onze tijd, uh. Mahatma Rappondi, hè? Hij gaat nu echt echt het publiek toespreken. Ja, mooie, mooie broer is dat, Ravelli. Die had gedacht dat ik nog eens een zaal zou moeten toespreken... met vijfhonderd dames, notenbenen zonder kleren aan. Vijfhonderd dames zonder kleren? Hé, hey, baat, mag ik met ze praten? Beheers je, Ravelli. Maar had, maar Flywheel kent zijn plicht en loopt daar niet voor weg. Dames! En dan heb ik nu de eer u te presenteren... ...de grote goeroe van onze tijd... ...Mahatma Rapondi. Hé, hé, hé, hé, hé. Hé, dat heeft ze ons er net ook al verteld. en ja, dat vertelt ze waarschijnlijk aan iedereen, Zegt Nou, misschien gaat dat die dame zo vervelen dat ze naar huis gaan. Hoef ik tenminste mijn waaltje niet af te steken. De grote goeroe van onze tijd... ...hier is Mahatma Rapondi. Ook nou, dat mens wordt echt vervelend, hoor. Ik denk dat mijn verhaaltje dan toch leuker is. Hat, mama, had, mama, had, ja. ma. u hoort toch dat ik u aankondig? De dames zitten vol ongeduld te wachten. Nu moet u toch echt op het toneel verschijnen. En wat hoor. Nou pas. Nou, ik zal eerlijk zijn tegenover de dames. Ze hebben me vijfhonderd dollar gegeven, dus krijgen ze van mij als tegenprestatie een lezing. Ravelli, jij blijft hier. En je zorgt ervoor dat de achterdeur van dit pand wagenwijd open staat. Ja. Me mevrouw de voorzitter, ja. u mag mij voorgaan. Ja. Ja, ja, ja, ja. Van Pine City. Het is mij genoeg. Ja, ja, kom maar binnen. Misschien zelf wel een eer. Ja. Deze kant op uw wijsheid. Hé, hey, jongen, jullie mogen best binnenkomen, maar wel een beetje zachtjes doen, hè? Want mijn baas staat een lezing te houden. Uit de weg, jij baas. Dit hier is de grote Mahat Parapondi. Hij die het verleden kan zien, het heden en de toekomst. Nou, oh, van mij mag Zolang de heer Flywil maar niet ziet. Stilte, je ongelovige hond. Ga jij? Heb jij onze ceremoniële gewaden bij de hand? Ja, zeker, uwe onovertroffene. Dan zullen wij ons eerst hier verkleden. Ik ga jullie je kleren uittrekken. Oh, dat is mooi. Ja, maar mij zullen ze wel niet passen... ...maar meneer Flywell heeft ongeveer net zo'n postuur als uwe voltreffen. zei jij idioot. <lacht> Weet je dan niet dat de grote maat maar heilig is? Onaantastbaar... Van de hoogste kasten? Nou oh ja, als hij weer eens op de hoogste kast wil... en dan kan er niet bijna dan geeft naar Arabelli hem graag een kontje, hoor. Kom, jam, ik heb mijn heilige gewaden aan. We laten onze burgerkleding hier achter onder de hoede van deze eenvoudige plattelandspummer. Uitstekend, uw glorievolle. Laten wij ons publiek gaan begroeten. Hé, hey, hey, wacht even, ik heb een beter idee. Ik berg jullie kleren even op... en dan waarschuw ik de dames die jullie klaar zijn... En als de zaal dan in de glorie gaat zingen. dan komt zijn vetvrije plantaardige het toneel op. Uh, misschien heeft deze eenvoudige Kinkel op dit punt wel gelijk. Uwe onverzadigbare. Ja. Wij kunnen natuurlijk onmogelijk onaangekondigd op dat podium verschijnen. Uh. Uh, goed, brave borst. Ga onze komst aankondigen. en wees intussen heel voorzichtig met onze kleding. Ja, ik zal ermee omgaan of het mijn eigen kleren zijn. <totstuk> Je voelt hem al aankomen, hè? Ja... Die handelsreiziger die zegt dus tegen dat kamermeisje. Ja, ik ja maar meester, nou ga, laat me dat nog eerst even de lezing afronden. Dus die, die handelsreiziger die zegt tegen dat kamermeisje. Ja, maar waar moet ik dan slapen? En toen zegt het bij de handje... Maar u moet slapen in een ander hotel, natuurlijk. <lacht> <lacht> nou lijkt me dit een duidelijk verhaal, maar... Misschien zijn er toch nog wat domme blondjes die vragen hebben? Ja, ik heb een vraag, baas. Ja, meer een ook, hè? Wat is de beste manier om een vis leven te houden als er geen water is? Ik geef op, vertel maar. Nou, dat weet u nu juist niet. Daarom gaan al mijn vissen dood. Ja, dus tot zover ons vragen, Uurtje. En dan zal ik nu in trans gaan. Oh ja, ik hoor stemmen. Stemmen uit het verleden. Stemmen uit een andere wereld. Jij daar, jij de onbekende geest. Wat breng je me? Twee paar broeken, Bas. Mooi zo. Dan, dan zal ik nu een van de dames in tweeën zagen... En als u dan de volgende week dinsdag hier terugkomt... ga ik proberen de boel weer aan elkaar te lijmen, hè? Heeft iemand van u misschien nog een leuke hoed voor me... of een uh, paar wollen sokken? Nee, hey, hey nee, Bas, we moeten hier weg. En wel onmiddellijk. Oh, ik hoor weer een stem van zijde. Ja, ik heb het begrepen, grote boodschappen van het al. Ja, de echte maar had mij zagen komen. We vallen door de maand. We moeten maken het we echt op mij. maak alles in orde over een snel vertrek naar zijde. Oh, grote geest. Dank u. En dan u, dames zijn we toegekomen aan het sensationele hoogtepunt van mijn optreden. Namelijk mijn fameuze Mahatma Raphondi verdwijntruk. Gooi die broek hierheen en weg wezen. Deze kant op baas, de schoenen en het jasje geef ik je buiten wel. Oh. Okay. Pas op, pas op. Pas op, dat er komt een echte Mahatma met zijn krijg Hé, hey, Mahatma, vlug, die kant op. En zo snel mogelijk met je lezing beginnen. Het publiek is een beetje ongeduldig aan het worden. Ah, hey, hey, hey, hey. Hey. Hoor je dat, Mahatma? Publiek roepje. Ik ben klaar, maar eerst wens ik mijn 500 dollar honorarium. Geen zorgen, maar had maar die 500 dollar heb ik in je rechterbroekzak gedaan. En als jij je broek zoekt, dan moet je vragen naar een meneer Flywheel, want die heeft hem aan. <lacht> U heeft geluisterd naar de tiende aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven radiofeuilleton advocatenkantoor Flywheel, Scheinster en Flywheel in de bewerking van Chris van Hoeren. U hoorde Luc Lutz als World of the Flywheel, advocaat van Kwaaie Zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpel zijn secretaresse, en verder de stemmen van Hetty Heiting, Walter Krommelin, Jan van Eindhoven, Jules Rooyards, Bob van Tol en Jo Gert. Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Muller. Eindredactie, Justine Pauw.